mensen, als je gaat dopen... waar kan je beter over preken... als over wat er aan vooraf moet gaan. Want niet dopen... je kan niet gaan dopen... voordat er iets aan een zaak vooraf is gegaan. Ik heb hem maar bovenaan gezet... bekeert u en laat u dopen. Bent u daar alvast mee eens? He, je weet natuurlijk maar nooit wat je tegen gaat komen. Maar er is één zaak heel duidelijk... waar we beginnen met dopen... in Jeruzalem, dat is bij Johannes de... doper... Je zal maar zo genoemd worden. Zo heet die man niet van zichzelf natuurlijk. Zo wordt hij dus wel genoemd, Johannes de Doper. Eén ding is duidelijk, lieve mensen. Toen Johannes de Doper aan prediker was. Heel dat land loopt uit naar Johannes de Doper. En dat is toch wel een wonderlijke ervaring. Als er zo'n profeet opduikt. Dat inderdaad het volk van de Heer het woord hoort. En naar de Jordaan gaat om zich te laten dopen. Je doopt je toch niet zomaar even? Sommige mensen denken daar zelfs jaren over na. Zal ik wel dopen, zal ik niet dopen? Ik zou denken, zodra je over dopen hoort, wil je maar één ding. Ik wil dopen. Want dopen is natuurlijk sterven met de Heer en opstaan in een nieuw leven. Hoe lang wil je nou nog door ongedoofd? Je moet dus echt wel dopen, wil je kunnen sterven met de Heer en opstaan in een nieuw leven. Nou, die Johannes de Doper die had natuurlijk een heerlijke boodschap, want hij moest gaan prediken over hem die na hem komen zou. Dus die mensen die gedoopt werden in de Jordaan, werden gedoopt tot vergeving van zonde en ze moesten uit gaan kijken naar de Messias die eraan kwam. Heel Jeruzalem en Judea lopen uit, de hele Jordaanstreek tot Johannes de Doper. Zij lieten zich in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper dopen, onder beleidenis van hun. Heb het zin als je niet bereid bent je zonde te beleiden? Vader, ik heb gezondigd. En als het specifiek moet, doe het dan heel specifiek. Heb je geen oor nodig van een mens? Je moet voor Abba Yahweh komen en je zonde beleiden. Je vader, want als je nou niet de zonde beleidt en niet erkent in zonde te leven, want we worden allemaal in zonde geboren, wat heb het dan voor zin om je te laten dopen? Als je niet je oude, zondige natuur in het watergraf wil leggen. of dat de oude mens sterft en de nieuwe mens zichtbaar uit het watergraf op gaat komen. Want dat is natuurlijk hetgeen waar we dadelijk getuigen van gaan worden. Het zal een vreugde wezen als ze onder zijn gegaan en ze komen boven. Ik weet zeker, dan gaan we klappen, gaan we handen omhoog zetten. zeggen we, halleluja, er zijn twee mensen wederom geboren. En het wonderlijk, vader kent zijn kinderen. De wedergeboren en gedoopte kinderen zijn bijzondere kinderen voor Abiyale. Ja, Zijn liefhebbend oog, zijn vriendelijk aangezicht is over zijn kinderen. En zijn engelen legeren zich rondom degene die hem vrezen... en hij rukt ze uit, uit de tijd van de benauwdheid. Lieve mensen, het is belangrijk. Beleidenis van zonde is het basis om tegen iemand te kunnen zeggen... ik ben bereid om je te dopen. Als iemand geen zonde beleidt... Of erkend zondaar te zijn, heb het geen zin om iemand te dopen. Over dopen is al veel strijd geweest in de Bijbel. Toen hij nu zag die Johannes te dopen, want hij had natuurlijk mensen opgeroepen om zich te laten dopen, maar wel om hun zonde te beleiden en een nieuw leven aan te gaan. Toen hij nu zag dat vele van de Fariseeën en de Sadduzeeën tot de doop kwamen, dan zegt hij tot hen: Addergebroed. Heb je dat ooit wel eens tegen je voorganger gezegd? Ja, dan gaat het niet. Dan gaat het echt niet best natuurlijk. Of tegen je, je oudste, of tegen... Ja, kijk, die fariseeërs en die sadduceeërs, dat waren geziene mannen. Die droegen kleding aan, dat wil je niet weten, zo mooi. Die hadden hoeden op. Als je nu in Israël komt en er is feest... Moet je kijken hoe die uh, zwarte broeders staan, ropen met zulke hoeden. Het is bijna potsierlijk. Maar het is feest. Ja toch? Het is een feest gewaard. Dus als die Farizeeën en die Sadduceeën daar zijn, en ze komen tot de doop, dan zei hij, gebroed, Jullie zijn hartstikke mooi gekleed, ergens achter, anders heeft hij gezegd, witgekalkte graven zijn jullie. Niet omdat het Farizeeën en schriftgeleerden waren, want dat waren ze. Maar het ging om de daden van die mannen. We gaan niet uitweiden over de daden van die mannen. Maar het is heel duidelijk dat Johannes de Doper zegt, jullie zijn slangeneieren. Adderbroed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende torren te ontgaan? Hoe vind je dat, zo'n tekst voor de doopdienst? Dat zeggen we natuurlijk niet tegen onze broeder en onze zuster, want dat zijn er maar geen Farizeeën. Maar er zijn heel wat Farizeeën die zeggen, oh, nou maar ik lid van de gemeente. Laat me laten dopen, dan hoor ik erbij. Maar hun hart is niet verbonden. Aan de daad die verricht moet worden. Ben je werkelijk bereid om te sterven aan jezelf? Aan je vleeslijke gedachtegoed, je gedrag? Ben je bereid om te zeggen, die oude mens, die oude Willem... die ga ik laten begraven worden en daarna staat er een Willem op... ze zullen me niet meer kennen. Vol van de geest die ook in Yeshua onze Heer is. Wat gaan we nou eigenlijk doen als we laten dopen? Die fariseeërs wisten het wel, die dachten, hé, hey, zo ontkom ik aan de komende toren. Ze denken, laten we gauw naar dat badwater gaan, dan laten we ons dopen door Johannes de doper, en dan gaat die toren van God over ons heen. Echt niet waar. Maar het is wel goed om te luisteren dat het er staat. Hij zegt, de broed, wie heeft u een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Wie heeft die nou een wenk gegeven om de komende toren te ontgaan? Die farisees die komen onder de komende toren vanwege hun gedrag en de dingen die ze zeggen. Ja, het is zover gekomen dat ze hun eigen Messias gekruisigd hebben. Dan denk ik nog bij mezelf de laatste woorden gedenkende van Yeshua tot hij zegt, Vader vergeef het hun nou, want ze snappen echt niet wat ze doen. Ze waren zulke goede farisees dat ze dus niet meer wisten wat ze doen. Typisch toch, hè? Je kan zo goed de Torah kennen en toch niet weten wat je doet. En dat komt omdat mensen niet beseffen dat het houden van de geboden van God te maken heeft met... ...liefde tot Abba Yahweh en liefde tot je broeder en je zuster. Je moet bijna bereid zijn om te sterven voor je broer en je zuster, omdat het er maar goed gaat. Dan heb je een samenleving die gebouwd is op het lichaam van Yeshua. Heb je dat niet... Heb je het nooit begrepen? Kan je die weg niet ingaan? Heb je zoveel strijd? Lieve mensen, praat met elkaar en help elkaar om gemeenschap te vormen van het lichaam van Yeshua. Want we zullen de komende toren echt ontgaan. Zij die een verbond hebben gesloten met Abba Yahweh, door te erkennen dat ze met Christus het graf in zijn gegaan en opstaan in nieuw leven, behoren hen toe. Dan kun je zeggen, ik ben gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. En er is niemand die dat kan uitwissen. Ongeacht welke vloek dat je in je leven hebt opgelopen, ongeacht welk gedrag dat je gedaan hebt, de dag dat je voor zijn aangezicht komt en je beleid zonde, dan zegt de Heer: Door mijn bloed zal ik het wegwissen. En je bent voor mij de meest blanke, doorzichtige figuur die er is. Want God kent ons tot het diepste van ons hart. Je kan niets voor hem verborgen houden. We gaan even naar Matthäus toe. Matthäus 3, vers 8 tot. 10 Staan de volgende woorden. Hij zegt: Breng vrucht voort. Die aan de bekering beantwoordt. Zijn we allemaal vruchtdragers, broeders en zusters? Amen. Ja, sommigen durven het niet te zeggen. Maar zijn we nou vruchtdragers of niet? En als je zegt: Ik heb me bekeerd van mijn oude vleeselijke gedragspatronen. dan kan ik best begrijpen dat ik er nog wel eens moeite mee heb. Ik heb ook 110 kilo moeite hier. Om zoveel dingen toch te doen zoals de Heer gezegd heeft. Maar ik heb door de jaren van geloven gezien dat het de beste weg is om te gaan. Ook al is het moeilijk in je ziel, kies ervoor om de weg van de Heer te gaan. Hij zegt je moet vrucht voort gaan brengen die aan de bekering beantwoorden. Dus ik neem aan dat elke gast die in Emmanuel binnenkomt, die komt in een lustoor terecht van liefde, blijdschap, langmoedigheid, trouw. Nou alle geestelijke eigenschappen die bij vader horen vergevingsgezind, begrijp je het? Het is heerlijk om in Immanuel te vertoeven. Want we zijn met elkaar wederomgeboren mensen, die door de geest van God tot verandering zijn gekomen, en een ander gedragspatroon zijn gekomen. Zelfs al zou je iemand niet helemaal mogen, dan is dat een probleem voor jezelf. Dan zeg je toch, ik kies ervoor om van hem te houden. Breng dan vrucht voor die aan de kering beantwoord en beeld u niet in dat gij bij uzelf kunt zeggen hallo, ik heb Abraham tot vader hoor want ik zeg u dat God bij macht is om uit stenen Abrahams kinderen te verwekken dat is geen lof op degene die dit zegt als iemand denkt te zeggen hey, hey wacht even, ik ben een vleeselijke nazaat van Abraham dan heeft hij eigenlijk al een probleem want niet de kinderen naar het vlees van Abraham hebben de redding ervaren, maar zij die handelen in de geest van Abraham. Hij was gehoorzaam op elk woord van Abba Yahweh. Hij ging. Amen. Dus we moeten volgelingen zijn van het gedachtegoed van Abraham. Dat is buigen voor de woorden van Abba Yahweh en gaan. Maar hij zegt, beeld je nou niet in dat gij bij uzelf kan zeggen, hallo, maar mijn vader is Abraham. Je kan ook zeggen, ja hallo, maar Yeshua is mijn heer. Begrijpt u hem? Want als je zegt, Yeshua is mijn heer, dan zal je hele gedragspatroon Yeshua moeten uitbeelden. Het karakter van Abba Yahweh moet je dan uitbeelden. Barmhartig, genadig, goede tieren, trouw, gaarne, vergevend, kent u ze? Het zijn de negen. Het staat in Exodus. Het is heftig, hè? Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen. Als je nou bij bomen je eigen naam invult, als het Nico'sje uh, zou zijn. Reeds ligt de bijl aan de wortel van je boom. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouden en in het vuur geworpen. Durf je er ook aan op te zeggen? Ja natuurlijk, want dat is een weg waarvoor we gekozen hebben. Wij zijn allemaal bomen als in een bos. Maar we zullen die weg moeten wandelen. We zullen uiteindelijk vruchten moeten voortbrengen die bij de bekering horen. Dus liegen, stelen, kwaadspreken, lasteren, euh, nou, noem alles maar op wat we weten tot tot zonde behoort. Dat hebben we dus van ons afgelegd, dat gaat dadelijk Peter en uh, Dielke, die gaan dat ook doen. Je zal dadelijk dat oude lijf het water in zich gaan en dan komt er een hele nieuwe boven. Daar hangt geen smetje meer aan. We gaan er al helemaal wit in en we komen er nog witter uit. Dat water waar we in gaan do dopen, dat was witter dan Omo. Echt waar. He? Echt waar. Hier staat duidelijk, de bijl ligt aan de wortel van de boom. Als je geen vrucht voortbrengt. Begrijp je dat we als lichaam van Christus, als het lichaam van Yeshua, elkaar mogen aanspreken op het voortbrengen van vrucht. Want wij zijn niet degene die oordelen. Het is Abba Jare, Ja, die zijn oordeel heeft overgegeven aan wie? Yeshua. Hij heeft het hele oordeel, hij heeft alle macht overgegeven aan Yeshua. Dus onze eigen Heer Yeshua is degene die ons oordeelt. En hij kan precies weten, want hij is onze Heer. Hij kan ook proeven aan onze nieren of we hem gelijkvormig zijn geworden. Dus waar wij blind voor zijn, dat ziet onze Heer Yeshua. In handelingen 8 vers 30, daar krijgen we de geschiedenis van die man, die moorman, die kameling. Filippus wordt worden door de Heer gestuurd om naar die moorman toe te gaan. Philippus, die loopt snel erheen, naar die kamerling. En dan hoort hij die kamerling de profeet Jezaja lezen. En als hij zo bij die, bij die wagen komt, met het paard ervoor of een ezel... dan hoort hij die man reciteren uit de profeet Jezaja. En hij loopt zo mee. Misschien heeft die man nog wel gekeken, van wat loopt hij nou toch mee? Maar hij was door God gestuurd. U denkt ook wel eens wie loopt er nou toch mee op mijn levenspad... Nou, soms is het een broer, soms is het een zus, soms is broeder Willem en andere keer weer een engel. Maar wees attent op wie de Heer op je levenspad mee gaat sturen. Deze kameling heeft toch wel door tot daar een man loopt die hem wat wil vertellen. Hoe gaat het? Hij zegt, die man, versta je nou wat je leest? Bij hoeveel broeders en zusters bent u nou de man die meeloopt met de kar van een ander? En dan zeg, weet je nou wat je leest? Want onze kerken zitten vol met zondagsvirus, kinderdopers. Afijn, uh, ik ga al die dogmatieken niet opnoemen. Hè? Maar de kerken zitten vol met broeders en zusters, waarvan u eigenlijk de persoon zou moeten zijn die daarmee gaat lopen met die kaart. Om tegen die broeder en zuster te zeggen: Weet je nou wat je leest? In Rome, reformatie, hervorming. Uh, dan noem ze allemaal maar op, want het zijn onze broeders en zusters. Maar er worden dus zoveel misleid, omdat de meeste organisaties zeggen, die Torah, dat is allemaal oude koek. Die Torah is weg. Dat is natuurlijk een leugen. Als je alleen maar je aanvaardt aanvaart tot vergeving van je zonde, en je bekeert je niet van je zonde om gehoorzaam te worden aan de grondwet van het Koninkrijk van God, hebben ze je een ijdele boodschap gebracht. Dan zeggen ze, je bent gered. Halleluja, prijs de Heer. We kunnen dansen, vliegen, springen, alles kunnen we doen. Maar als de grondwet van het koninkrijk van God zegt, gedenk mijn sabbadag, want het is mijn heilige dag. En je zegt, ja, maar ik ben vrij van de wet, halleluja, dat heeft Piet gezegd. Nou, dan is Piet een leugenaar. In de tijd van Israël, weet je wat ze met leugenaars deden? Als ze een woord hadden gesproken wat tegen de Torah was, dan gingen ze gelijk stenen zoeken. Want dan ben je doodgestenigd. Versta je nou wat je leest? En hij zegt, hoe zou ik dat nou kunnen, als niet iemand mij de... De weg wijst. Wie is onze grote wegwijzer? Ah, nou, hij zegt, ik ben de weg. Hij is ook de waarheid. Yeshua is ook ons leven. Want wij zelf hadden geen leven meer. We waren door de dood geveld En we zijn uit ouders voortgekomen die ook aan de dood onderworpen waren. En er komt nooit een reine uit een onreine. Dus we gaan allemaal dood. Maar er is hoop gegeven die door God is bepaald. Dat we door het geloof in Yeshua mogen weten dat we... Na onze dood zullen opstaan in... En daar getuigt onze doop van. Zoals dadelijk onze broeders en zusters begraven worden en opstaan in nieuw leven, zullen ze over een bepaalde periode aan het eind van hun leven sterven, maar op de verbond van God opgewekt worden uit het graf. En dan zullen we de Heer zien komen in heerlijkheid. En dan zullen we zeggen, het is geen vreemde. Want we zullen onze Heer herkennen, al hebben we zijn neus nog nooit gezien. Maar als onze Heer komt op de wolken des hemels, zullen wij weten tot het Yeshua is. Maar er zullen vele bedrogen zijn, die zullen dadelijk de namaak Jeshua zien. Satan in zijn glorie. En die zullen zelfs de leugen accepteren, omdat ze de waarheid van Jeshua niet weten. Vindt u dat vreemd? Maar de hele wereld wordt misleid. Ook vele van onze broeders en zusters in Christus. Hij zegt, hoe zou ik dit kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus in te stappen en naast hem te komen zitten. Zet komt kom er maar bij zitten hoor. En dat gedeelte van de schrift dat hij las, dat was dit. Gelijk een schaap werd hij te slachting geleid. Gelijk een lam, stemmeloos is, tegenover zijn scheerder. Zo doet hij zijn mond niet open. Ik kan best wel snappen dat die moorman dit helemaal niet begrepen heeft. Hoewel, als hij onderwezen was geweest, dan zou hij op zijn minst kunnen denken, dit is een Messiaanse profetie. Dan had hij al een stap verder gegaan. Maar hij zegt tegen Filippus: over wie heeft hij het nou toch? Want over de persoon waarvan hij het heeft, die was al gestorven en begraven en weer opgestaan naar de hemel. Leuk is dat, hè? Hij zegt, als een schaap ter slachting, als een lam stemmeloos. Tegenover de schrijf hij mond niet open. Onze heer Yeshua heeft zich willens en wetens de weg gewandeld om geslacht te worden. Yeshua die is in zijn moeder Maria verwekt om geboren te worden, om een volwassen man te worden. En hij heeft uit het onderzoek van de schrift moeten leren dat hij het lam gods zou zijn. Hij heeft alles moeten leren. Hij was dag in dag uit in de tempel. Ze waren zelfs hun kind kwijt. Dan zat hij al drie dagen bij de grote mannen. En die waren zelfs verbaasd over zijn kennis. Dus Yeshua moest een taak nog gaan vinden in de Torah en in de profeten. En hij werd volkomen voorbereid om op de dag van de kruisiging er klaar voor te wezen. Al had hij het zeer benauwd in de hof van Gethsemane. Echt waar. Hij had hulp van engelen nodig om hem te ondersteunen. Maar hij was stemmeloos. Hij gaf zich over. Er staat van hem geschreven dat in de vernedering, daar werd zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn afkomst verhalen? De profetie, want dat wordt geciteerd. Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Hij kwam juist om het leven te brengen. Wie heeft ooit nou kunnen snappen dat door het leven van Jezus Jehua wat genomen werd. tot hij ons het leven zou geven? Dat verlossingsplan van God is toch onwaarschijnlijk groot? Hoe lang heb je niet nodig om elke keer weer een stukje meer te zien van dat verlossingsplan? En naarmate dat je serieus blijft doorstuderen. Dan wordt het alleen maar groter. Het wordt ook een steeds grotere vreugde om in die vreugde van de Heer te wandelen. Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Die kameling die antwoordt en die zegt tot Filippus... Ik vraag u van wie zegt die profeet dat? Praat hij nou van zichzelf? Is dat nou Jezaja of is dat een andere profeet? Dan opent Filippus zijn mond en uitgaande van dat... Schriftwoord. Wat is dat ook weer Schriftwoord. Waar, hoe dienen we te spreken, Hoe dienen we te onderwijzen? Je zal altijd moeten onderwijzen voor ons de nacht. Het hele oude verbond. Vijf boeken van Mozes. En hoe dat uitgebreid wordt naar de profeten. En hoe uiteindelijk het hele tenach de voorbereiding wordt... om ons te wijzen op het land van God wat geboren gaat worden. In het vernieuwde verbond. Want we hebben geen nieuw verbond... We hebben een vernield verbond. We hadden een verbond in stieren en bokkenbloed en we hebben nu het vernielde verbond in het bloed van Yeshua. Dat ene bedekte onze zonde en dat andere neemt onze zonde. We hebben nogal strijd in ons vlees, maar de Heer die heeft ze vergeven. Hij opent zijn mond en uitgaande van dit schriftwoord. Filippus predikte hem Yeshua. En terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. En dan moet je opletten, wie gaat er nou praten? De kamer gaat praten. Filip is op helemaal niet zet, wordt het tijd dat je gaat dopen? Begrijpt u het? Wie van ons wil een ander zeggen, wordt het niet tijd dat je gaat dopen? Nee, de mensen die de woorden van de Heer horen, die zullen van binnen zeggen, tjonge, jongen, jongen, wat heb ik nodig om dood te gaan? Want die oude mens van mij, die is zo opstandig, als dat die groot is, bij mij 110 kilo. Echt waar, ik heb dezelfde probleem als elk ander mens. Eén ding is wel duidelijk, hier staat heel duidelijk, ze waren onderweg, bij het water, en dan zegt de kamerling: zie, daar is water, wat is er nou tegen dat ik gedoopt word? Dus die Filippus die heeft hem een schitterende boodschap gebracht, waarin hij uit die boodschap kon afleiden dat je eigenlijk moest sterven en opstaan in Jezua, in die Messias. En precies datzelfde gebeurt ook in Emmanuel. De mensen zullen een verlangen moeten hebben om hun oude leven af te leggen en in een verbond van vader op te staan in een nieuw leven. En dan ook dat oude leven achter zich laten. Dat is heerlijk. Wist je dat je daar nou nooit meer ruzie had? Geen problemen, geen zorgen. Want iedereen vergeeft de ander, Ze zeggen, toch van je. He, wij hebben die strijd helemaal niet. Ja? is de Heer. Want we zijn wederom geboren. Zie, daar is water. Wat houdt men nou tegen om gedood te worden? En dan zeggen onze zuster en onze broer precies hetzelfde. Ze gaan dus een geloofshandeling doen. Om die oude mens te begraven. En dan zegt Filippus, Indien hij van ganse harte. Oh, dus het geloof redt. Of niet? Je moet het geloven, of niet? Ja, toch zeggen ze toch? Geloof het nou. Wat heb je het? Maar wat zegt Filippus? Indien je van ganse harten gelooft, is het geoorloofd. Maar waaruit blijkt nou dat je van ganse harte gelooft? Hem is natuurlijk een boodschap verteld door Filippus, en of hij nou die boodschap begrepen heeft, dat hangt af van zijn antwoord wilt u het antwoord weten u weet het al lang natuurlijk want ik vind er helemaal niks nieuws die kamerling die antwoordde en zegt ik geloof dat Yeshua Messias de zoon van God is vind je dat niet mooi draai nooit de woorden van de Bijbel om broeder en zuster Yeshua de Messias is de zoon van Yahweh ja, de zoon van God als je een constructie bedenkt om dat te om te gooien, de tekst, ben je op een gevaarlijk terrein. Wie is Yeshua? Hij is de zoon van de levende God. Moet je eens luisteren wat hier staat. De zoon van God. Zou je hier ook nog een andere combinatie van kunnen maken? Ik wil drie goede antwoorden horen. Gods zoon, dat is één. Want de zoon van God is hetzelfde als Gods zoon. Dus dan krijg je, hij is de zoon van God, of hij is Gods zoon. Zoon God. Zie je, dat zijn de drie waar dus dezelfde woorden in komen. Iets anders kun je er niet van maken. Als je dan toch wil forceren om er dogmatisch God de zoon van te maken, ga je dus een stap buiten het woord van God en dan kom je op het gebied van dogmatiek. Dan wordt het dus een filosofisch antwoord en daar moet je voor waken. Zo zijn we groot geworden. Dus als je goede antwoorden wil geven uit de Schrift, dan moet je gewoon leren om te zeggen wat er staat. Dit komt zo'n 20, 25 keer voor in de hele Nieuwe Testament. Andersom vindt u het niet. Of je vindt God Zoon of Zoon Gods. In die constructie vindt u het en anders niet. Is niet leuk om te horen? Indien hij dus van ganse harte gelooft, is het geoorloofd, Peter en Diouke. Maar we willen wel wat van je horen natuurlijk. Want die Peter en die Dielke, die antwoorden en die zeiden. Ja, heb je het gehoord? Nou ze is ze schuldig hè? Nou gaat ze veroordeeld worden tot de doodstraf onder water. Maar daarna word je gered in eeuwig leven. Wat zei je Peter? Ja, nou je hoeft geen getuigenis meer af te leggen. Heb je het gehoord lieve mensen? Is er iemand die zegt deze kunnen niet gedoopt worden? Zegt iemand hij kan gedoopt worden en zei? Steek dan je hand eens op. Nou, kijk maar om je heen, alle handen omhoog staan. Dus iedereen is ermee eens dat je gedood mag worden. Alleen maar op grond van je getuigenis. Ik geloof dat Jezus de Messias de Zoon van God is. Alles wat de mensen daarbij verzinnen, is misschien leuk om over na te denken, te filosoferen. Uh, hè? Maar dit is de basis van jullie verbond om in het Koninkrijk van de Heer te worden aanvaard. Ik geloof dat Yeshua de Messias de Zoon van God is. Nou ja, u weet nou wat er gebeurt, ik hoef het eigenlijk niet meer verder te vertellen. Hè. Hij laat de wagen stilhouden, beide daalden af in het water, gaan we dadelijk ook doen, we hebben een schitterend meertje. Zowel Philippus als de kameling en hij doopte hen. Toen ze uit het water gekomen waren, ging hij, de kameling of anders Peter en Dielke, die gaan dan weer hun weg met blijdschap. Want je hebt een heel oud leven, achter je gaan laten. Vader Yahweh ziet je als volkomen rein, heilig, toegewijd, geen vlek en geen rimpel. Al was je 80 jaar toen je gedoopt werd, vol met rimpels, hij ziet je helemaal rimpelloos. Wij hebben onze moeder mogen begraven in het watergraf, toen was ze 80 jaar, maar schitterend de blijdschap van een oude vermeerde gemeentezuster. Maar ze kon zingen als een vogeltje. Ja, en op 80 jaar leeftijd gaat ze onder. Ja, moeder van Alex, inderdaad. Zuster, uh, zuster Wietske Tamming. S zuster Tamming was de oudste zuster die we ooit gedood hebben in Emmanuel. Echt waar. Het was een klein vrouwtje. Maar ze wist echt wie ze was. Wonderlijke ervaring is dat geweest, lieve mensen. Petrus antwoordde hun. En wat zei hij in handelingen 2, vers 38? Wat hadden ze ook weer geroepen tegen hem? Wat moeten we doen, mannenbroeders? Want ze hadden beseft wie ze vermoord hadden in Handelingen 2. En Petrus heeft daar een preek over gehouden. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Nou zegt hij: bekeert je van het feit dat je niet Yeshua hebt aanvaard als de Messias? Bekeer je daarvan en laat je dopen in de naam van? Bekeer je dan in ieder en laat er zich dopen op de naam van Yeshua, de Messias? En waarom doe je dat? Tot vergeving van je zonden. En dan zul je de gaven des heilige geestes ontvangen. Wie van u heeft de gave van de heilige geest ontvangen? Schitterend toch? Heb je dat gevoeld? Echt niet waar, hè? Typisch is dat, dat je iets ontvangt wat je niet voelt. Het is niet ineens dat je zegt, oh, ik voel het, weet je wel. Echt niet waar. Het is een belofte van de Heer. Het wonderlijk is op het moment dat de mens een besluit maakt... te handelen naar wat Yahweh gezegd heeft is al een teken dat hij de heilige geest ontvangen heeft. In wezen heb je de heilige geest ontvangen, want je hebt besloten, ik ga dopen. Datgene wat Gods geest in je bewerkt heeft, ga je dadelijk volbrengen in het watergraf. Dus niet gauw terugtrekken tot je denkt, nou heb ik het toch. Nee, je hebt al een keuze gemaakt in de geest van Yahweh, Want alles wat met heilige geest te maken heeft, heeft te maken met het woord wat vader gesproken heeft. Dus alles wat vader zegt, dat komt voort uit zijn geest, uit zijn denken. En zo heeft vader het gezegd. Door zijn zoon heen en door de profeten en de priesters heen, hoe vader het wil hebben. Hij zegt, bekeer je van je zonden, laat je dopen tot vergeving van je zonden en ga er nieuw leven in. Dan zul je de gaven van de geest ontvangen. Zeg je, ik geloof het wel, maar ik laat me niet dopen, ontvang je dan heilige geest? echt niet waar, want dan word je op het moment supreme word je ongehoorzaam dus zodra we dadelijk gedood hebben, zullen we uit het watergraf komen, en dan zullen we netjes op de kant jullie de handen opleggen ja, als bevestiging op wat God gezegd heeft zodat je heilige geest ontvangt in de naam van de heer Jezus want wie gaat de geest ook weer uit? en van wie nog meer? de geest gaat uit van vader en zoon, zo staat het in de Bijbel amen Waar is de zoon op dit moment? Opgevaren uit het graf naar de hemel. Hij zit aan de rechterhand van Abiathar. Hem is alle macht gegeven in hemel en op aarde. Hij handelt exact zoals zijn vader dat wil, want hun wil heeft volledige overeenstemming. Alles wat de vader zegt wordt door Yeshua gezegd. Elk woord wat we lezen in Torah en profeten, vader en zoon, voorkomen één. Wij moeten het ook gaan worden. Hoe weten we de wil van de vader en de zoon? Kunnen we lezen in Torah en profeten. En dan kunnen we zeggen, ik geloof dat en ik ga er naar handelen. Zo worden we volkomen één met vader en met zoon. Als je Johannes 17 leest, vader, dat ze zo één mogen zijn, zoals wij één zijn, u vader en ik. Zoals wij één zijn, dat ook zij één zijn. één zijn met ons, één zijn met u. Er is een volkomen eenheid in het lichaam van Yeshua. Daarom kunnen we ook nooit ruzie hebben, want we lezen gewoon wat er staat en we handelen ernaar. Zo zijn we voorkomen één in Yeshua en in het handelen. Nou zit dit dus heel mooi, want voor u, mijn broeder en zuster, die zich laat dopen en gedoopt zijn, voor u is de belofte. Aha, mooi. En voor uw kinderen, heel mooi. Want zelfs je kinderen wordt de belofte aan doorgegeven. Ook al zijn je kinderen nog ongehoorzaam. En voor alle die verder zijn, zoveel als Jabe onze God er toe roepen zal. Je kinderen zullen natuurlijk wel zelf hun keuzes moeten maken. Maar er is een heerlijke belofte van Vader. Die zegt dat jouw kinderen zijn leerlingen zullen zijn. En dat is een onwaarschijnlijke mooie belofte. We bidden natuurlijk wel voor onze kinderen. Maar je mag weten dat het gebed al lang verhoord is. Want hij gaat voor je kinderen zorgen op een manier waar wij met onze vingers niet bij kunnen komen. Ja? De belofte is ook voor je kinderen. Daarom vind ik het heerlijk, hè? broeder Leen en Thea... dat er ineens een zoon naar binnen komt hollen... die zegt, ik wil een keuze maken, ik wil de Heer dienen. Hebben jullie dat voor elkaar gekregen omdat je zo goed bent? Heb je hem helemaal uh, geslagen links en rechts... maar nou moet je je bekeren? Echt niet waar. Hè? Waar je nou nooit meer het idee over had gehad... hij komt als eerste van zijn broer en zijn zussen... die zegt, ik ga een keuze maken... al maken ze me belachelijk, interesseert me helemaal niks. Ik vind het een vreugde dat het zover is gekomen... Met nog vele andere woorden getuigd en vermaand, hij zeggende, laat u toch behouden van dit verkeerde geslacht. Dat is niet alleen in Israël, maar dat is ook onze maatschappij in Nederland. Zij dan die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. Dus Peter en Dielke aanvaarden het woord van de Heer, zoals wij dat jaren eerder hebben gedaan. Daarom laten ze zich dopen. En tenslotte de tekst uit Romeinen 6, vers 3 en 4. Hij zegt heel simpel die Paulus, want dat doet hij vaak. Hij zegt: "Of weten jullie dat niet?" Praat ik tegen onwetende. "Weten jullie dat niet dat wij allen die in Yeshua Messias gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn?" En dat is belangrijk dat je het snapt. Als u dat zegt: "Ik ben in de dood van Yeshua gedoopt", dan is echt je oude, vleeselijke natuur is weg. Ook al voel je die oude mens nog eens opkomen, dat je iemand nog een veeg uit de pan wil geven, dan zeg je, oh wacht even, dat kan niet meer, dat is toch die oude, die heb ik in het graf neergelegd. Nee, die laat ik maar liever in het graf. Daar ga ik voor hem bidden. Is veel beter. Begrijpt u Dus als je nog oude neigingen hebt om iemand eens even aan te pakken, dan zeg je, wacht even, ik ga voor hem bidden en in de naam van Jezus zegenen. Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. En er komt de reden op dat gelijk Christus uit de doden opgewekt is. Door wie? Is hij zelf uit het graf geklommen? Echt waar. Yeshua heeft in heel geloof, in volkomen geloof, zich overgegeven aan de kruisiging en aan het graf daarmee. Want hij vertrouwde op zijn vader. Abraham deed hetzelfde met zijn zoon Isaac. Hij had hem op het altaar en het mes was getrokken om te slachten. En op dat moment moest de engel zeggen, ho. En dan is er een vervangend offer, een bok. Maar Abba Jahwe heeft het zover laten komen dat de echte lam van hem voor ons geslacht is. Laten we elkaar in liefde bejegenen en in liefde met elkaar omgaan. Het is een vreugde voor het aangezicht van Abba Jahwe. En alle zegeningen die hij beloofd heeft, die komen naar beneden. Ja, die komen niet naar beneden, die zijn er al op het moment dat je in liefde handelt. Want dan zullen de mensen zien wie we zijn. Dus Yeshua uit de doden opgewekt is door de majesteit van zijn vader. Vader heeft hem opgewekt. Zo ook wij zullen in nieuwheid des levens gaan wandelen. Dus evenals Yeshua, hij is door de vader uit de dood opgewekt. Dat symboliseert onze hele doop en opstanding. Goed, je mag er aan op zeggen. Ik wil graag even vragen of de dopelingen naar voren willen komen. U bent u mee eens wat er gaat gebeuren? De opname binnen de gemeente, dat gaat natuurlijk op beleidenis van je geloof. Want we, hebben in een tijd zijn we, uh, we leven in een tijd dat er vele mensen zeggen, ik geloof dat Jezus is de Christus. Amen. Maar ze werpen de geboden van God over woord. En dat willen wij dus niet. We willen gewoon de gemeente laten horen, en dat doen we door een gezamenlijke beleidenis. Tot we achter de zaak staan waarvoor we staan. He? Moet je maar eens luisteren. We gaan met elkaar staan, broeders en zusters, en we gaan hardop onze geloofsbeleidenis lezen. Wij geloven in Yahweh als de enige waarachtige God, de Almachtige, de schepper van de hemel en de aarde, onze hemelse vader.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 Van dit geloof in God en Yeshua getuigt, dit geschiet door onderdompeling in water. Wij geloven dat in de viering van de maaltijd des Heeren de dood en opstanding van Yeshua, de Messias, herdacht wordt. Amen. Amen. U heeft gehoord? Heeft iemand bezwaar dat deze broeder en zuster gedoopt gaat worden? Niemand? Dan stel ik voor dat we nu gaan dopen. Amen.